Een leerling van 16 jaar van de middelbare school in Nieuwegein... is overleden na een WURG-challenge. Bij die choking-challenge knijp je jezelf je, bij je jezelf je keel dicht... of doe je dat bij iemand anders. Het is levensgevaarlijk. De zoon van Geert Reinders overleed in 2017 aan de choking-challenge. Hij deed dat op een trap in zijn huis. Met een, een touw om zijn nek om zo zijn bloed af, af te snijden. En helaas hij uit, uit evenwicht geraakt op een plek... waar je, waar je niet meer kan, kan pakken. Dus wij vonden hem s'avonds toe betaald kwamen en vonden we hem. En dachten eerst dat het, uh, dat het zelfmoord was. Maar toen hij had het, ja op een rare manier... ...hij had het gefilmd met zijn smartphone. Dus later heeft de recherche gezien... ...dat het uh, dus geen zelfmoord was... ...maar een ongeluk en uh, dat hij geëxperimenteerd had... Met, ...met de choking game, maar helaas uh, fataal afgelopen. Na de dood van zijn zoon is hij een stichting begonnen... ...samen met zijn vrouw en dochter. Daarmee willen ze jongeren waarschuwen... ...voor de gevaren van verschillende online challenge. De ouders van de leerling uit Nieuwegein... ...die de recent is overleden... Haven de school gevraagd om iedereen te waarschuwen voor de challenge. En er zijn geen besmettingen met mond- en klauwzeer gevonden in Nederland. Er werd getest omdat de ziekte wel was gevonden in het oosten van Duitsland. De ziekte komt voor bij onder meer koeien en varkens. Het is een virus dat snel onder dieren kan verspreiden. Ze kunnen er erg ziek van worden. Mensen kunnen het niet krijgen. Israël is aan het bouwen in de bufferzone met Syrië. Dat schrijft de BBC net bestuderen van satellietbeelden. Er is afgesproken dat beide landen daar niet militair actief zullen zijn. Maar de laatste tijd zijn er berichten dat Israël dat wel is. Het land zegt er niet veel over. Alleen dat ze er alles aan doet om de veiligheid van burgers in het noorden te garanderen. Hey, jongeren zijn blij met de komst van een nachttrein tussen Schiphol en Zwolle. Die trein gaat vanaf half maart elk weekend in de nacht rijden. Hij stopt in Lelystad, Almere Centrum en Amsterdam. Deze jongeren kunnen gaan stappen zonder gedoe. Dan kun je vanuit Zwolle gelijk de, de trein op en uh, naar werk toe. Deze zomervakantie hebben we voor plan om vakantie te gaan. Dus als we willen dan kunnen we in de avond toe bewegen. Ja, het gaat om een proef voor twee jaar. Krijg je nog het weer, het is bewolkt en het gaat regenen. Ook gaat het hard waaien. voor 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 ja en zo gaat het dan hè? ik bedoel uh, één knop verkeerd en, uh, en je luistert en denkt naar nou, de hi uh, van Geillis Omroep ja en een hele goedemorgen goedemorgen, allemaal, uh, iedereen, goede, iedereen, goede iedereen, morgen allemaal iedereen iedereen ja alle luisteraars willen in die Radio-TV-landen, ja! Hoe, hoe, hoe vond je dat mijn schuif er gewoon klinkt, wim, wim? Heb je hem gehoord net? Ja, je zat er doorheen te trekken, hè? Mooi. Ja. mooi, hè? Goed ja, ja. mooi, Gerry. Ja, ik vind het heel nou, mooi. mooi. Ja. Ik, dacht, ik dacht, hoor je nou Jaap Koper? Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Koper-instrument? Ja, een ko Oh, wacht even, hoort ja. Ja, ja. Ja. Ik ben ook niet he? helemaal wakker, Gerry. Nee. Nee, nee, ja, nee, nee. Hij, Hij is ja. heel heel rem. Wat ben ik? Adrem. Ja, maar ja. daar heb ik medicijnen voor. Ja, ja, ja, ja. Gelukkig. De komende drie uur, The Boys are Back in Town. Ja, de Boys en de Girls. We moeten eens een keer wat dan die naam gaan doen, denk ik. Want, uh, ja. nee, want ik bedoel, we zijn niet alleen met de Boys. We hebben de Girls. Ik bedoel, hier zit er eentje. In Canada zit er eentje. Ja, dat ik kan is, er een is, prijsvraag van maken. Het stik van de Girls. Een prijsvraag? Maar dat hoeft niet. We weten het toch al? Weten boys. We weten het al. Ja. Oh, dat bedoel je? Ja, dat een, bedoel een andere ik. naam? Ja, dat bedoel ik. Ja, ja nou ja. Roep, doe maar een oproep. Waar even ja, zal, zal, ja. ik, zal ik even. Ja. Oh, daar komt ie al. Ik, zal ik even een stukje passende muziek erbij doen? Dat ja. jij een oproep ja. doet aan. Ja. Oké, okay, nou, daar komt hij. Eén moment hoor. Even de kast open doen. Ja, kom maar. Nou, en dan doe ik bij deze een oproep aan alle luisteraars. Om een leuke naam te bedenken. Ja. Anders dan The Boys. Want we zijn, zijn natuurlijk niet alleen twee. Het is uitgegroeid, hè. de familie is groter geworden, zeg maar. Ja. Twee mannen en twee vrouwen. Twee vrouwen? Nou, eigenlijk één Eén man, op afstand. Eén man, afstand. Een, een man dus het... en drie vrouwen. Kijk, er zit ja, ja. Man. <laughs> maar dus het is bij, bij deze de oproep aan de luisteraars. Kom met een leuke, leuke naam. naam. Zit er dan nou prijs aan vast? Dat gaan we nog later vertellen. Maar in BD nu... Nou, ik kan wel en... een tipje van de sluier doen wat betreft de prijs. De prijs, de prijs zal zijn dat uh, Charles de hele dag bij je zal zijn. Oh. Ik, uh, ik zelf ben uitgesloten Ja, ik, ik hoor het ook. Voor de... ik hoor het nee, maar nee, nee, ik, heb een leuke, ik heb een andere leuke prijs. Degene die een leuke... Want wij zijn de jury natuurlijk. Hè? Ja. Degene die een, uh, een leuke naam heeft bedacht... Ja. komt in de uitzending. Oh, dat vind ik een hele goede. Ja. Wat, wat vinden jullie daarvan? Ik dat vind, vind ik hartstikke goed. Eén keer of meerdere keren? Nou ja, een ja keren maar, ja. maar gewoon om het te vertellen. En waarom en hoe ze op die naam zijn gekomen. En waarom wij het leuk vinden is dat een Nee, dat vind, een, ik, een dat vind ik een heel goed spreken. idee. Ja? En wat ik heel erg apart vind... Nou, uh, uh, het is net uh, omgeroepen, het bericht is er net uit. Er staan nu al mensen voor de deur. Dat meen je niet. Welkom, ja, we maar. Trot. Je wilt jezelf veranderen, maar je weet dat dat niks hoort. En je piekent, en je piekent, en je piekent, en je komt als slaaptekort En de nacht is nog zo lang. Toch in gods aan de hand. Hey, je piekert, hey, je piekert, hey, je Lost oh, Dat is lekker beginnen zo, ja, hè? Ja, dat is Heerlijk, heel leuk. He? Ja, ja. Ja. Vrolijk, vrolijk. Heel vrolijk, ja. ja. En ik zou zeggen, laat maar, maar nee, doe maar. Doe maar. Ja. ja, doe maar. Van het album ja. van de week in ook in Rosso was het. Ik ja. heb van de week ook wat vrolijks meegemaakt en iets angstig eigenlijk een beetje. Oh jee. Hoor. Ja, ik ga het vertellen. Zitten jullie er klaar voor? Ik zit er helemaal klaar voor. Er was van de week uh, afgelopen zaterdag was ik in Amsterdam op het Museumplein. Dat was de Nationale Tulpendag. Waarom? Mm -hmm. Ja, en, en dat wordt eigenlijk, uh, sinds 2012 wordt dat ieder jaar op de derde zaterdag van januari wordt dat gehouden. En dit jaar stond het dan in het teken van het 750-jaar bestaan van Amsterdam. Oh, ja, ja. Dat was mega druk. Maar ik, ja. ik ging daar met de auto naartoe. Ik had een uh, accreditatie Wat is het. dat nou? Dat is een, een toestemming om als pers oh. een uur van tevoren te komen. Oh. En dan mag je daar vast foto's maken. Hoe en, noem je dat? Een. Accreditatie. Hoeveel hechtingen hey, accredit hebben. En een, een, een toestemmingsbewijs. Uh, uh, ja. Voor de pers. Oh, bij ons noemen ze dat. Je wordt uh, geaccrediteerd. Bij ons, bij ons geaccrediteerd. noemen ze dat. Oh, uh, je mag komen. Oh, Eeuwig. Hey, <laughs> ja, is hetzelfde hey, eigenlijk, hey, maar, dan, maar dan in begrijpelijke dan in, ja, taal. Nou Juist. Nou ja, zeg. Nou ja, zeg. Ja, <laughs> en toen. Nou, ik, uh, ik, ik, ik uh, ben dus met de auto gegaan. Um, en dat was nou het angstige was wat ik angst, meegaan. Nou ja? ja, in die zin. Ik, ja. ik uh, uh, had mij voorgenomen om bij Q-Park, dat zijn al die mega parkeergarages, ja. om daar mijn auto te stellen. En ik, ik volg de bordjes, want dat uh, wordt al heel vroeg op ah, de route nee. wordt het aangegeven. Parkeer, Q-Park. Ja. Toen kom ik bij de ingang van die parkeergarage. en Dat was een mega grote ingang. Ik weet niet wat je ziet, hè? Ja, maar, maar ja, ik, ik wist wel wat ik zag. Wel ouders, denk ik ook niet. Heel veel en de, de deur ging open. En toen stonden er alleen maar bussen. Dus zat ik in de verkeerde. Oh, mijn god. De verkeerde, je zat in de bussengarage? In, in de bussengaraas. Ik dacht, oh, oh, ik denk, up. Ik denk, weg, wees hier. Die accreditatie kun je de volgende keer wel vergeten. Nou ja. ja. Dus de, goed, ik mijn auto neergezet en ik uh, even om me heen gekeken uh, uh, en ik vond de uitgang alweer snel. Ja. Ik denk ik ga eruit voordat er een kwartier om is. Want meestal kun je binnen een kwartier weer gewoon ja, uitrijden. Ja, vergeet het maar. Hoh? Ik deed mijn kaartje erin. 57. Er, uh, yes, echt waar. Ja, maar yes. dat komt dan komt normaal, ga je met de bus naar buiten. Dat is altijd duur natuurlijk. Dus. Ja, nou, maar goed, maar goed. Maar ja. goed. Dus ik denk, nou, daar, wat doe je nou? Uh, laat, ik denk, nou, er stonden maar drie bussen en er konden er wel vijftig staan. Dus uh, ik denk, nou, dat, dat gaat niet gebeuren dat er binnen een uur ineens vijftig bussen binnenrijden. Dus ik heb mijn auto gewoon daar neergezet. Tussen de bussen? Ja, ja nou ja. <lacht> Leuk. Dus, uh, nou, het kwam <lacht> ja het, ja het zit je natuurlijk toch niet het zit je dus niet, nee? niet lekker ik denk wat ik denk wat uh, leeft dat nou een proces verbaal op of kom ik er niet meer uit of, ja, of, nou ja, nou, ja. In ieder geval, ik ben naar boven gegaan en ik vond daar een. En toen dan kom je uit bij een soort horeca-gelegenheid uh, op het Museumplein. Een soort, soort uh, uitspanning waar je koffie kan, kan, kan bestellen enzovoort. Dat vind ik zo leuk. En iemand die aan een klein dorpje naar de grote stad gaat, noemt een uitspanning. Ik het is gewoon een kioeg. Ja, nee, het was geen kioeg. Nee, nee, nee. Nee, nee, Willem, nee, het was was geen, ja. nee, het was echt een. Een, een, een, caf nou, een cafetaria. Een, nou, een, cafetaria. Nou, een, een, een café. Als je in de Haarder houdt, heb je zo'n theehuis. En hier was ja. het een koffiehuis. Nou ja, goed. En dat was een hele vriendelijke jonge man. En uh, ik zeg: uh, meneer, ik, zeg, ik, ik, ik, ik sta daar verkeerd in die parkeergarage. Verwacht ja. u dat ik daar moeilijk in de parkeer? Hij zei, ook wel: nee, man, als je maar betaalt. <laughs> maar, ja, dat is het. <laughs> maar wat moet je nou het einde van de dag betalen? 30 euro, Willem, het is niet te lang. Ja, nee, niet het eind van de dag maar na twee uur. <gasps> 30 euro? Ik, ik ben twee uur op het museumplein geweest. Ja. En ik, ik vertrok weer uh, met angst en ik denk, kom ik er wel uit? Ik kwam eruit nadat ik had betaald. Maar het was 30. Uh. Dus ja. Ge... Al wat voor bussen staan er dan? Zijn dat stadbussen? Nou, nee, dat, nee, dat wat het, voor is eigenlijk, eigenlijk bedoeld voor... Uh, grote, o, grote auto's, zeg maar. Nee, echt Echte bussen. Echt gewoon, nee, Touring Cars. Oh, touringcars. Het gaat om het museumplein, dus een museum. Dus bezoek aan het museum. Oh, die, oh, die en dan komen al die bussen. Maar goed, ik, was, ik, ik zweet er wel peentjes, nou, hoor. Ik, eerst, pe ik, peen, ik peen de zweetjes. Hoe, hoe, hoe ja, zeg je dat ook weer? Ik zweet, zweet de de ik zweet de peentjes. Ik zag helemaal oranje, gellem ja. ze bij ons. Wat nou weer wel... Dus dat heb ik meegemaakt. Hè, nou, ik, nou, dat is spannend, hè? Ja, ja. Maar we Wat, kunnen natuurlijk wel een oproep doen... om een kleine bijdrage en de kosten te doen. Natuurlijk. We zoeken nog een sponsor. Nou, Het is voor mij dan wel aftrekbaar van de belasting. Ik wil niet weten wel. waar jij het, het allemaal luken. aan besteedt. Dat, dat dan ook. weer wel. Ja, uh, dus, dus, en ik heb wel een hele leuke, leuke belevenis gehad. Want dat was echt een sensatie, die, die ja. tulpenpluktuin. Wat ook nog leuk was, was tussen die tuin en het Rijksmuseum... hadden ze een mega grote ijsbaan oh, hadden ja, ja, ze, hadden ja. ze ge, gemaakt voor de... Voor maar de heb je je foto's van gemaakt uh. daar heb ik foto's van gemaakt. Waar en vinden wij die? Die kunnen de mensen en dat is nou leuk. Zalt voort. Ja. Niels.nl. Ja. En dan zie je, als je die pagina opent, zie je meteen het uh, museumplein. Met die tulpen. Met het rijksmuseum met die tulpen. Ja. Dus dan heb je ook meteen de, de neiging heb je dan. Hè? De neiging, zeg ik erbij. Hè? Hoeft als, niet, maar je hebt de neiging. Als je het neiging ja. hebt. Uh, dat je gaat zingen van... Als de lente de kom, komt... Dat dacht dat je ook de, natuurlijk. Hè? Ja. ja, maar als je neigt, die wil dat op zijn Franse plaatjes schijnt, Dat is iets heel anders. Willem, wat ik jou nog wilde vragen. Ja. Heb jij Trump nog gezien met die 300 eikhoorntjes achter hem, man? Nee. Die hebben nog nooit zo'n grote eikel gezien. Nou, ik, goed. We gaan maar snel weer verder, want uh, iedereen heeft het over jou. En uh, ik, uh, ik kan alleen maar zeggen... is ja. talking about me I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining.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 ja de, plof, weer, de, plof, de, plof, de plofkappen die vliegen door de lucht heen en... dat is uh, Kabouterplop. plop wie kekabouter plop met die belletjes hier zo Kabouterplop? plop ja dat is een Belgisch. oh je bedoelt door die plopkap? nee die heette een kabouter plop oh zijn iemand met plofkap en... gezien hè dat of is of niet? belgisch ja. Daar ja komt ie hoor ja oh, daar <laughs> komt ie wat een elegantie wat een wat een, wat een ik heb vroeger, wat een, vroeger, ik heb, vroeger uh, heb ik handbal gedaan waar zat je met je hand ja. handbal. Ik, ik, maar af en toe valt er microfoon even uit, denk ik. Handbal. Handballen. <laughs> ja, ja ik, maar Mijn buurman had last, last van sneeuwballen, dat is ook wat. Ja, maar er is geen sneeuw gevallen. Nee, maar goed, uh, je zult hem maar in de handen Goed. Ja, Gerry pluspunt. Als ik zeg pluspunt, wat zeg jij dan? Nou ja, wat zeg ik dan? Ja? Dan zeg ik eigenlijk... dus is geen raadseltje, hè? <laughs> dan zeg ik eigenlijk wat ik vorige week of twee weken geleden ook al heb gezegd. Ja. <clears throat> dat er uh, ja, die vacature over een vrijwillige Bali-medewerker... die is er nog steeds. Ja. Uh, dus de mensen die aan de Bali kunnen staan... Hè, de, bij Pluspunt om mensen, alle bezoekers uh, te woord te staan... en door te verwijzen naar uh, wat dan ook. Ja. Uh, die is er nog steeds. en uh, Mensen kunnen zich bij Pluspunt aanmelden als zij... Uh, ja, weet je, als je um, tijd over hebt... Um, ja. uh, je bent gepensioneerd of ook al werk je nog gewoon... Het is toch altijd... Ik spreek uit ervaring. Ook al doe je maar een uurtje per week. Vrijwilliger. Het kan van alles zijn. Aan de telefoon. Zoals dit. Of je, je kan uh, uh, mensen helpen met een klusje. Of je kan mensen helpen met naar het ziekenhuis brengen. Of naar de dokter. Daar kun je een ander ook heel erg een plezier mee doen. Ja. En het kost je heel weinig moeite. Dus ik, ik, ik zeg altijd tegen iedereen die ik tegenkom. En ga... Ga, mensen. Word mensen? Word, nee, wordt word vrijwilliger. Word ja, vrijwilliger. Ik zou het niet kunnen. Ik zou geen vrijwilliger kunnen zijn. Het, Jij uh, niet? Nee, gegeven, wacht, wacht, wacht, Je op, wacht, bent op, wacht. toch al vrijwilliger? Ik ben een vrijwilliger op twee beentjes. Ja. Ja. Nee, maar, maar ik echt, krijg hoor, een vraag maar... van een luisteraar gelijk. Ja. Iemand die aan een balie staat. Ja. Of bij, Plus, of bij ja. de ANVB, weet ja. ik wel. Uh, die een, wordt vreemd. In... Ja, maar is het dan een, spreekt men dan van een balinees? Nee, nee, dat nee, nee, nee, nee, nee, Gewoon een medewerker. Een ja, medewerker ja, aan okay. de nee, is goed. Ja, dat erover met naar het ziekenhuis brengen nou, van de week. Ik zag, ik zag hem niet de zak over op het tweede Die zag je die, niet Nou, die, degene die ik naar het ziekenhuis heb gebracht. Oh, echt? Ja, die heb ik aangegeven. hier. Nee hoor, grapje. Nee. Goed, Gerry, hij had, had je nee, ja, nou, verder niet ja, voor die verband dood. Ja. Nee, want, nee, want eigenlijk uh, was dat een beetje. Kun, <laughs> kunstgeschiedenis en het breinplein, hè, het, breinplein, het breinplein. Het breinplein. Het breinplein is dus dat je, je staat er niet alleen voor. Je staat er niet alleen voor, Sjaal. Oh, gelukkig. Nee. Dat dacht je, maar je staat er niet alleen voor. Alleen. Alleen. Nee. nee. Dus je kunt ook bij Pluspunt kun je, uh, als, je, uh, als je zorgen boven je hoofd groeien. Er zijn mensen die dat hebben, hè? die dus heel veel zorg hebben... en die nou, weten vooral, bij God niet meer wat ze ja, moeten nee, doen. Ja, ja. Vooral ook jonge lui. Hè? jonge, ja, ja, jonge lui. mensen ja. ook, maar ook oudere mensen. En dat gevoel heeft iedereen wel eens. En dan ben je in Zandvoort niet alleen, want dan sta je niet alleen... en dan kun je je aanmelden bij pluspunt 023 574 0330. En dan is er uh, volgende week dinsdag, 28 januari, van 7 tot 9... S avonds bij Pluspunt en dan kun je daar met mensen over praten. En waar zit Pluspunt? Ik weet het wel, maar wat de Noord, Ja, maar Noord, dat is dus de. Dat is de Flemingstraat. Flemingstraat, goed ja, zo. 55. Okay. Ja. Dus, ja, nou ja ik... dat is het is nog niet zoveel. Nee, maar Want het er, is januari het, uh, en januari is vaak een, een, een soort overgangsmaand. Hè? Ze moet nee. nog een beetje op gang komen. Ze moet, op gang komen. Ze moet komen. nog een beetje op gang komen. Ja, ja dat kan ik mij helemaal begrijpen. Ja, hè? Maar ik, weet je wat ik doe als ik in de put zit? Nou? Dan ga ik sterker kijken. Heb je van de week die grote telescopen op televisie gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Ja, er schijnen nou uh, op een op, op enorme afstand uh, ontploffen gezegd. in de ruimte. Dus er zo zoveel oh. miljard lichtjaren geleden gebeurd dus en hm. zo. Maar je hebt ook één een, een, uh, uh, planeet, daar word je heel vrolijk van. Welk is dat? Jupiter! <laughs> ja! Oh, dat vind ik wel leuk. leuk ja. En ja, Vervolgens Jupiter. gaan we eerst kijken of de sterke drank uit de studio verdwenen is. Want, Joepie, de koepie! Joepie. Joepie, Ja, ja oma Willem, ome Willem die, Willen, die, ja. Die, die, die, die die komt daar vandaan. Hè? Ja, van, ja, ja. ja, die ja. komt daar vandaan. Ja, ja. Die komt van Jupiter. Ja, echt. Goed. Ja. Ik pak mijn, mijn hoepeltje met wieltjes eventjes, denk ik. Denk ja? Dat, ja, denk ik wel. Okay. Toen ik een jaar of 16, 17 was, hoe vaak zal ik dit gedraaid hebben thuis? Ja, dat wil je niet weten. Ja, dat, ja. Nou, dat was die dag, dat weet ik heel, heel goed, want iedereen had het er toen nog over. Dat ze jou die tamborijn afgepakt hebben. Ja, dat klopt. Ja, de, de, buur, ja. de buurman die was helemaal hysterisch. Ja, ja die, die werd er helemaal gek van. En, daar ben je nou al met die tamborijn bezig. Ja, ja. ja. Maar ja, goed. Uh, eens eventjes kijken. Ik... Uh, ik, ja, nee, ik sta voor het blok natuurlijk. Dan denk je van, uh, van nou, we gaan die Willem Museumtje aanpakken. Want het is vandaag tenslotte uh, vrijdag uh, de 21e. De 24e 21, 24, is, 24. is het al. Goed, als ik nou eens een stukje muziek op start, wat ga jij dan doen? Uh, hier heb je vaste muziek. oh Ja. Oh, dat klinkt wel geweldig, dit hoor. Ja, vind je het mooi? Ja, ja, ja. Wat gaan we doen? We gaan luisteren naar het uh, weerbericht van het... Uh, KNRM, oftewel de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Vonden we nou eens leuk om ter afwisseling, en er een ander weerbericht, dan hopen we ja, ook anders, dat, he? dat, het, ja. dat het helpt, dat, ja. het, dat het zonniger wordt. Ja. En dat de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij zorgt voor een zonnetje. Ja, maar dat doen wij toch? Nou, nou ze zijn sowieso het zonnetje ja. in huis, want ze, ze zetten zich volledig in voor, ja. Ja. Uh, voor hulpverlening. Vanaf nu, luisteraars, kan ik u zo luid de kop van het artikel... ...kan ik u langdurig, wisselvallig en zacht weer toezeggen. Het wat verlaten mid-januari-wintertje... ...sloop er geleidelijk in de afgelopen week naar nou, winter. Voor het winter. Nee het, was geen winter. nee, het was niet echt winter. Een kwakkelwinter was het. kwakkel, week, ja. Een uh, hardnekkig hoge drukgebied gaf bijna geen stroming, waardoor de bewolking, inclusief de mist, en daar hebben we het. No ja. no normaal uh, zijn de mensen helemaal van geworden. Ja, de mistoren. Ja, dat heb je met die KWM. Die, ja. die leven meteen mee met weerberichten. Ja, ja. uh, die mist, die kon zich heel lang uh, ophouden zonder een uh, zogenaamde interventie. Of inversie, moet ik zeggen. Wat dat betekent. Wat is dat nou? Nou ja, dat. Uh, dat je de mist niet wegkreeg eigenlijk, daar komt het op neer. Dat is een omkering van de temperatuur. Bij zo'n hoge drukgebied blijft het op leefniveau vaak veel kouder... dan op enkele honderden meters hoogte. Dat zagen we het afgelopen weekend. Aan de grond vroor het in Kennemeland... terwijl het op 1200 meter hoogte 13 graden was. Een gebrek aan wind enerzijds waardoor er geen menging kon plaatsvinden tussen, koude, uh, tussen de koude grondlagen... en de warmte op de duizend meter hoogte. En anderzijds de uitstraling in de nacht en de reflectie ja, op de dag... aan de bovenkant van de dikke mistlaag... zorgen er de, die omstandigheden ervoor dat de, de ijskoude mist erg lang bleef hangen. Nou, daar, hebben we, daar zijn we de tafel Het is een van. beetje jargon, hè, dit? Maar hele, maar hele week ging de mis Ja, het is, uh, een beetje ja. jargon is dit. Wat is dit? Jargon, KNRM jargon. KNRM jargon, ja. ja. En zo hoort wie. Tot en met de dinsdagmiddag verhoren het nog op diverse plaatsen in het land. En inmiddels zijn we bezig om over te schakelen naar een totaal ander uh, regime. Mm. Namelijk zacht en wisselvallig weer... Dat wel eens tot begin februari kan aanhouden. Oh. De, de oh, nou, extreme goed. kou boven Amerika stroomt langzaam onze kant op. Uh, in combinatie met het milde zeewater aan, uh, uh, onze, in onze kontrijen, moet ik zeggen. En, uh, dan vormen zich daar diepe depressies die via de straalstroom naar West-Europa koersen. In de loop van woensdag. Volgens de eerste regenband en de komende dagen valt er periodieke regen van betekenis. Uh, en is het uh, met 10 graden ronduit zacht voor januari. Want die tot nu toe uh, relatief koud verliep. Uh, gemiddeld zitten we nu uh, nog zo'n uh, graad beneden de temperatuurnorm voor januari. En uiteindelijk komen we op ongeveer een uh, normaal... Uh, temperatuur, op een normale temperatuur uit van, uh, ja, ja. ja, van, van zo'n dus zo uh, 6, 7 graden en, dat, en dan praten hun over de 31 januari, waarom dat nou per se de deed. Ja, weet nou. ik niet, ja, nee, nee ja, nee. Nou, ze nee. kijken vooruit, hè. Als ja, dat is ook vooruit. zo. Het vooruitziende blik is ja, dat, hè. Ja, ja, ja. Die blik in jouw ogen. Ja. Ja. Ja. Uh, <laughs> De, de, de laatste fase van de lauwmaand januari. Lauwmaand? Ja, lauwe. ja oh, dat is weet zat. je dat is dus een, een, een, een tijdgedeelte van een jaar. Lauw. De lauwmaand. Dat Lau, ja. is de oogstmaand. Ik, ik, zoek, ik zoek Zoek ogen. jij maar ik ik zoek. in die Inkhuizen almanak van je. Ik zoek het. Ja. Ja, zo. Nou, nogmaals, de laatste fase van de lauwmaand januari is meestal een belangrijk tijdvak met het oog op het kaliber van de winter als geheel. Dient zich geen serieuze vrieskou aan rond die tijd, dan weet je eigenlijk al dat de winter verder minder of meer verloren zal zijn. Met andere woorden, uh, de Noren, de schaatsen, en de, de ja. kunstschaatsen kunnen in het vet blijven. Jammer hè? Als nou ja, ik had, ik had ze er al uitgehaald. gehaald hè? Ja? Ja, ja, ik neem ze gewoon mee naar het werk. Als het liest is kan Mijn rondes loop ik bij de schaatsen aan. Gezellig. Ja. Leuk. Ja. Nou, maar je kan, Dat hebben we net al een beetje besproken. Je kan ook naar het museumplein, want dat is een heesbouw Dus daar kan je ook schaatsen. Ja, maar ze zijn echt niet blij met je schaatsen hoe die tulp heen gaat, dat, uh... nee, tulpen heen gaan hoor. Nee, die tulpen, ik in, ben inmiddels geplukt Willem. Al die oh. 200.000 tulpen, ik ben ja. allemaal plukt. Ja, nou mooi. Ik ben allemaal weg. Goed. Had je verder nog iets voor het... Ik ga het afsluiten. Al zijn er ook enkele uitzonderingen... zoals de legendarische sprokkelmaand uit 1929... die zelfs vette ijsrotsen gaf aan het Zandvoortse strand... Ja, dat, we ja dat weet ik nog wel. Dat, ja. dat was er niet hier, maar in Scheveningen, weet ik toch. Ja, maar dat, uh, Je hebt het over 1929, meisje. Toen was jij er helemaal nog niet. Oh, sorry, ik dacht 63. Nee, toen was jij er nog niet. <laughs> ik dacht 63. Ik heb niet goed geluisterd Ja, 63 was het ook. Ja. Dat klopt. Ja, in 29 klopt, was het ook niet. Nee, ja, klopt. precies. Nee. Ja. Oké. Okay. Toen was de branding ook bevroren in 1963 echt gebeurd. Ja, maar dat heb ik gezien inderdaad. Jazeker, majesteit, ja. ik weet ja, ja. Het. Maar <laughs> ik wou nog even zeggen wat looimaand is. Een looimaand, lauumaand. lauwmaand. Dat is een variant van looi, looimaand. Looi. Die, want januari was de maand waarin leer werd gelooid. Ja. Dus dat was, uh, okay. nou, dat was de bijnaam daarvan. En februari is sprokkelmaand. Dat zei jij ook net al, Schoen. Ja. No? Ja. ja. En, is en dat in? is dus een verbastering van het Latijnse woord Spurciala. Het reinigingsfeest. Ja, precies. Ja. Ja, dat weet je niet ja. natuurlijk. Ja. Nou, dan weten we dat ook, weer. Ja. ja. <laughs> ik ging naar de dokter, hè. Ik ging naar de dokter. Ik zeg, ik heb een bril nodig. Ja, de dokter, dat, dat, dat klopt. Want u staat hier nou in een kaaswinkel. <laughs> oh, oh, oh, oh. oh. Even wat warmte opzoeken. wel Met de zee bezig, hè? Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik krijg gewoon uh, die, uh, Ik vind alleen die koffie een beetje zilt smaakt. Ja, ja, ja, ja. De komt, komt, komt de zeeman die komt in, in de Muiden, komt die, komt die aan wal ja. die, die is een tijdje op zee geweest, natuurlijk. Ja, die gaat naar Amsterdam en die komt bij de dames van Lichte Zee. Ja, die is zo'n zeeman. Als je zo, zo'n aantal maanden, misschien wel een jaar op zee bent geweest, dan wil je ook wel eens een pleziertje. Dus die stapt ja. bij zo'n dame naar binnen. Hij zegt: ja. uh, Ken ik hier? Uh, Terecht, ja, natuurlijk kunt u hier terecht. Als u betaalt, kunt u hier terecht. Heeft u ook een lichtbad? Oh. Ja, zegt die... die nou, even dat hoortje. Die zegt, ja, natuurlijk heb ik ook een lichtbad. Heeft u ook een, een grote ventilator, hij? Ja, die heb ik ook. Ja, hij zegt, want dan ga ik in het bad zitten. Hij zit dan zet jij die ventilator aan. Dan gaat dat, dan gaat dat water... Gaat dan een beetje. Dan heb Net alsof ik, ik op zee Dan heb ik het gevoel dat ik, dat ik weer op zee zit. ja. Dus nou, hij, hij neemt plaats in het bord en dus zei, hij, hij zit uh, tegen die, die, die dame van, uh, ken ook met je ook met je teen bij het, bij het lichtknopje, dat je af en toe even dat licht, dan, dan is het net of het bliksemt. Dan is het net of het, uh, he, dan heb ik de wind in mijn gezicht en het ja, ja. water gaat klotsen en, en dat, dat, als jij met Vind je teen even, uh, even dat licht aan dan. uit ja. doet, dan, <laughs> dan heb ik ja. net, net of het onweer. Dan. Ja, ja toen zegt die, die dame van lichterzeder ja ik vind het allemaal hartstikke leuk meneer wat u nou allemaal maar, maar gaan we ook, ook nog vrijen hij zegt maar het is weer <lacht> ja het is wat je luistert naar de Boys op Back in Town zie je van Zandvoort een hele you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 to be scrounging your next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 Ja, dat brengt ons weer op de tijd van bijna kwart voor tien. En, uh, ja, jongens, het weer is... Het, het is het lekker. Het regenbuien, de lucht is wat helder. Even het licht, het lichter te worden. Boven Amsterdam oh, trekt het, het wat donker. De mist is in ieder geval weg. Dat is wel weer de zier. Je hebt helemaal geen mist meer, hè? Er is geen mist meer. Nee, nee uh, heel af en toe. Dan, uh, nou ja, maakt allemaal niet uit. Kijk, als je, als je uh, naar je werk moet en je, je werk binnen... dan heb je er geen last van. heb geen last Ik van, maar, nee. nee, dat klopt. Maar het is toch voor de... Ja, dat is mensen leuk. op de weg en zo allemaal is niet zo leuk. En nee. schepen, schepen ook, hebben er ook last van, hè? Nou, af en toe, hè? Af en toe, af en toe, af en toe. ja. Maar, nee, nee, maar goed. Uh, maar ik vind het wel leuk, want we hebben toch een uh, aarde van luisteraars. En er zit ook hier te luisteren in Amsterdam Zuidoost. Heb ik uh, mogen nee, even zwaaien naar Zuidoost? Zuidoost! Ja, Zuidoost, oké. Okay. Amsterdam ja. Rules, maar niet in antwoord. Ja, goed. Amsterdam huilt wat het eens heeft gelachen. Ja, dat was Ja. Heel... Ja, ja, Van wie was dat ook alweer? Ja, he? weet ik veel. Dat was, oh uh, ja, zeg. Weet ik was veel jong. Nee, nee, Zwarte gelegen. Riek, hè? Zwarte Riek. Oh, Zwarte Riek. En ook Zandsoort, hè? Zwarte Mag ja, maar je mag, mag je niet meer zeggen zwart. Dus is overleden. Wat, die? Je mag niet meer zwart zeggen. Je mag een, je, een neger, neger zoen mag je niet meer zeggen. Je mag ook niet meer zwarte piet spelen. Ja, maar wacht even, wacht even. Uh, riek mag niet, hoor. Ja, maar dit is nee. heel raar. Je mag, je, mag dus, je mag dus niet met, Tante uh, mag niet tegen riek zeggen dat ze negen zoenen heeft. Dat is de en, en, en, en, en daarna mag je daar niet aan. Nee, zon, maar dat is een beetje aan haar een beetje raar piet allemaal, vind piet En ik heet Charles ja. zonder K. Zonder Anders heet K? hij chocola. Nee, nee ik, ik, ik heet Charles, maar zonder K. Zonder K, let ja. eens uit. Ja. En dan? ja, er zit geen K in Charles, toch? Nee. Nou, dat zeg ik, Charles zonder K. <laughs> Oké. Okay. Ja, je moet wel een beetje logisch denken, hè, Willem. <laughs> ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, af en toe dan zeg je dingen waarvan ik uh, dan ja, over ik zou... nadenk. Hè, dat is misschien heel dom voor mij, want ik denk erover na. En dan denk je van, nou, ik heb beter gewoon het Japanse kruis voor u oplossen. Ik donder ook af en toe en neem mijn water over mijn keyboard. Ja. ja, waarom? Nou, kan ik surf op het internet. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ik ken er geen Ik Ja, je Japo bent heel uh, vindingrijk. Ik kan er vinding echt rijk. geen Japans van maken, hoor. Nee, vindingrijk. Dus vinding nee. Rijk, nee. Vinding nee, rijk, nee. Ja. Misschien hij wel. <laughs> Heer nohij, ik tolly Nacht van de zomer, een Wie zit er nou er te vlaag, jongens? Hallo. Ik een meneer met een fluitje weg willen gaan. Ja. Komen, nami, dag, koor, nee, oom, oom, oom, oom, oom, ja, dat is toch wel een, een Japans, een Japans nummer. Een ja, Sakamoto is dat, Sukiyaki. En dan ja. nou weet ik toevallig, uh, door omstandigheden, uh, weet ik. Is, uh, die is wel bereid en uh, is ook in Japan ja, geweest. Ja, ik ben, waar je in Japan ja, Ik ben in Japan ja. Ja. Maar, maar, maar de vraag is natuurlijk, waar zingt deze man nou Want ik hoor Keisha en ik hoor Hang kring, Hang. Ik, ik, ik, ik zoek, nee, ik zoek uh, mijn jasje. Hij zoekt zijn Hij zoekt zijn Oh, oké. Oké, en heeft hij gevonden dan? Want dat vertelt hij niet, hè? Dat vertelt hij niet bij maar hij, ik zag hem laatst tot die te bellen. Met ja. het, met het, hij zei, hallo, met wie? Ja. Toen zegt de andere, hallo, wie met lo? Ja, ook, het allemaal een leuke dingen, ik ben dat, die Japans. Ja. Je, ja. Kan, ja. Wel lachen jongens, met, je kan wel lachen ja. met die gasten, hoor. Ja. Dat is, dat is echt wel leuk, hoor. Ja, hey, ja. Wat voor sterrenbeeld heb jij, Willem? Uh, niet, je, geen. Je hebt geen sterrenbeeld? Nee, het was een hele donkere nacht toen ik werd geboren. Geen sterren en eeuw. En jij, Gerry? Ik ben een kreeft, hè? Je bent een kreeft? Ja. Oh. ja, als je in mijn scharen zit, dan... Ja. Uh, en wat, wat, wat, wat zegt een boogschutter nou tegen zijn vrouw als hij thuiskomt? Een boogschutter. Een boogschutter. Wat, wat zegt hij tegen zijn vrouw als hij thuiskomt? Nou, uh, of die uh, mag schieten. Nee, ik heb je gemist. Ja. <lacht> echt, gebeurd. Ik, ik heb het namelijk een keer meegemaakt. Echt waar? Ja, mijn buurman is boogschutter en die komt thuis. Hij zegt tegen zijn vrouw, ik heb je gemist. Maar nee? ze boog niet bij hem hoor, dus het was niet, nee, het was of zo. Niet nee, ja. nee. Ik heb er wel eens horen uh, zeggen overkant bij mij, uh, dat de buurvrouw uh, dat ook zei van, uh, van ik sta al een half uur op je te wachten. Ja. Dat Die man is conducteur, hè. <laughs> ja, dan krijg je dat, hè. Ja, nee. Ja. Ja. Nou, maar even, even terugkeren naar uh, iets serieus natuurlijk. Uh, Gerry, had je nog iets van uh, pluspunt? Niet nou, maar, niet uh, van Pluspunt, maar van, wie dan, nou, dan wel. van de bibliotheek hier wie? In, Zandvoort, de bibliotheek in Zandvoort. Waar zit die? Die zit in het louis -David's carré, bij het Pluspunt in, yes. in het gebouw van Pluspunt. Bij de blauwe tram? Bij de blauwe tram, ja. juist, beneden. Uh, een open muziekavond. En op woensdagavond 29 januari laten allerlei muzikanten uit Zandvoort en omstreken hun muziek bij, ...in de bibliotheek uh, Zandvoort Horen. Wanneer is dat? Dat is volgende week woensdag, 29 januari. S'avonds? Nou, dat, dat ga ik je zo vertellen. Mm -hmm. Tijdens deze open mixavond... ...open micavond, open mic heet het, open micavond. Met een keer een ja. Zullen zowel eigen nummers als covers van bestaande nummers worden gespeeld... Uh, er is een vrije inloop, dus belangstellenden kunnen zonder aanmelding gewoon binnenlopen. De open avond duurt van half acht tot negen uur en het is Louis David's nummer één. Dus als je mee wilt doen, Charles, ja. ben jij muzikant? Een beetje. En vind je het leuk ja, om op deze leuk. avond... Maar zit een beetje jouw... kort, half nef, van half acht tot negen. Dat ja, is anderhalf uur. Ja, misschien is dat lang. Ik goed. weet het, die, die bespeelt tri de trille Nou, voordat je dat ding binnen Al hebt. Alle muziek, ja. Saxement ja. speel ik ja. ook weer, Zaxement. Zaxement. Nou, Je kunt je dus aanmelden, want er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus, ja. vandaar, dus vandaar. Oh, je moet je aanmelden. Ja, mm -hmm. en je kunt je eigen instrument meenemen. Ik ben daar een keertje bij geweest. He, bij, het, bij zijn indoors vrije inloop en ja? ik ben naar binnen gegaan, dan zijn ze ook van, wat bespel je dan? En dan zeg ik doedelzak en dan hebben ze me door, doorgestuurd naar de eerste hulppost. Ja dat gaan ga daar eens even kijken. Ja, dat was dus niet echt... Dat uh, was niet, mij niet, was niet, was niet uh, geschikt, ja. Nee. Nou, dat klinkt een maar, beetje als een jam-sessie. Ja, ja, dus even nog verder. Je kunt je eigen instrument meenemen, maar er zijn ook verschillende instrumenten aanwezig. Oh, kijk, want als je, je met kiezen, een... Dus. In mijn geval bijvoorbeeld... Je als, drumstel met een, als je een een meenemen. Ja, ja, maar als je daarmee moet lopen slepen... Nee, en maar zo, dat hebben ze dus al. Ja. Dat, dat ja. hebben ze daar. Ja, oh. zoals een microfoon. Ja. Een gitaar, ja. een basgitaar... een piano en een drumstel. Kijk. Nou, Charles. Dat is fantastisch natuurlijk. Uh, ja. Per muzikant geldt een maximum van 10 minuten optreden. Oh. Nou. Dus vandaar. Daarvoor maakt Charles een stok... Daarvoor maakt Charles een stok niet wangen. Dus aanmelden nee. kan via... www.tickets.bibliotheek.zuidkennemaarland.nl Dit is een perfecte kans... om je eigen muziek aan het publiek te laten horen... en andere muzikanten te ontmoeten... om mee te samen te werken, spelen. Ja, ja. Is leuk toch, dit? Ja, vooral voor jonge mensen voor die jonge nog mensen... een hele muzikale carrière... Ja. voor zich hebben, natuurlijk. Ja. Hè? En Zandvoort heeft best wel veel muzikaal talent, hè? wel uh, al. Maar als een oude bok als ja... Nou ja, ja, je kan ja, er wel bij. Kan wel, ik kan, denk, ja, kan wel, wel even met die... Met, ja, als een oudje kan het ik wel over dus die jonge uh, Ja, Dit is in Doe. samenwerking met de uh, muziekschool New Wave. Die zit ook in, in de... Oh. In, uh, in de Louis Davidskeré. Dat heb ik wel eens van gehoord, ja. ja. Ik weet niet waar dus vandaar heb... zijn al die instrumenten dus ook... Uh... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Is daar niet, denk ik daar de grondlegger van? Tony Eijk? Zou zomaar kunnen. Ja, ik bedenk het hoor. Zou zomaar ja. kunnen, ja. Ik weet het niet, ik weet Maar niet. dit is wel leuk, hè? Dit, dit is eigenlijk, ja, hoe noem je zoiets dit? Een, uh, nou ja, zij zeggen, dit heet Open Mic... Wat is open microfoon dan, Charles? Dat, ik, dat, dat denk dat ik. Staat dat, dat, dat er, m i of M-I-K? m i, m -I Ja, zo'n ja, mic. Ja, mic. Ja, mic. Maakt er maar een he? prijs van, Hé, wat? Dikke mic, hè. Dikke, dik, dikke mic. Dikke mik. Daar hoef je mij niet aan te kijken. Oh. Maar dat is dus volgende week... Uh, uh, uh. Moetsgave op 29 januari. Oké, okay, zit er dan een dan leeftijd 8. omgebonden? Nee, dus voor, iedereen, leeftijd. voor iedereen die van muziek houdt. En die, uh, iets dus als je 64 bent, dan mag dat ook, zeg maar. Dus, ja, wat je kan, je kan 10 zijn, maar je kan ook... Uh, of 64. ...80 zijn of zo. Ja. Maar als we het, als we het toch, toch over muziek hebben... Dat, ja. ga, dat ga ik nou niet op dit moment vertellen... Maar nog wel later in de uitzending. Het uh, is dus namelijk een Haarlem... Ja. In Bloemendaal. Ja, wacht even, maar je bent er nu toch aan het vertellen. Ja, nee, maar ik ga het nog niet helemaal uitweiden. Niet? Maar in Haarlem en in Bloemendaal is het ook <laughs> binnenkort... Ja? Binnenkort. Ja? Een hele leuke muziek, uh, spektakel te beleven. Is dat al gauw daar of ga ik strak, duurt dat eventjes? Daar ga ik straks over vertellen. Oh, dat is wel he? spannend. Ja, het is wel ja, spannend. Kleine he? man, is dat gauw of duurt dat nog eventjes? Nee, dat is heel gauw. Binnenkort. Heel gauw, binnenkort. binnenkort. In dit theater. Nou, vooruit.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 Ja zo dat, dat ging even stop, en niet roken onder uitzending jongens. Ja, ja. Uh -huh. Cheryl, uh, jij had het over iets voor je, wat zei je Ja, nou, nou ja, ik, ik, ik zie Zandvoort als gemeente uh, Er niet tussen staan, het is namelijk zo Dat ja. uh, in, in uh, een, uh, Even kijken hoor ah. ja, Ongeveer 20 gemeentes in Nederland Vindt aankomende uh, zonda uh, Zondag 2 februari Vindt gluren bij de buren plaats. En wat is dat nou? Je kan dan uh, op allerlei adressen kan je gewoon uh, bij de mensen in de huiskamer binnenlopen. En daar treden dan artiesten op, oh, zangers. Dat oh, zangeressen. Ja, ja dat bedoel je, dat ja, bedoel muzie ja, muziek in de huiskamer. Ja. Want ik heb dat één keer meegemaakt. Nou, ik doe dat nooit meer weer, jongen. Dat is, uh, ik, ik deed eraan mee en gluren bij de buren. En no ik de politie achter me gaan. Ja, maar je moet ook uh, je gitaar meenemen en niet je dildo. doen. Nee, het zijn natuurlijk. gewoon huiskamers. Ik heb twee vleugels op mijn rug geplakt en ik zei dat ik muziek maak. maken. Dus ik heb een vleugel bij me. Maar voor de luisteraars in Zandvoort, als je nou wil genieten van dat, dat gluren uh, bij de buren, en je, en, nee. Nee, het kan wel, ja, het kan want, wel. want het is ook in Bloemendaal en Haarlem. Nou, Bloemendaal, ja, ja. Nou, dat ja, dus is dichtbij nou, natuurlijk wel. Je pakt de, de trein bij ja. wijze van spreken in je de. Zit, je is binnen de nee, want het zijn huiskamerconcerten, zeg ja. maar. Ja, oh. Nou ja, maar ook wel in zaaltjes en zo. Als, ja, ja. als okay. het een wat grotere band is, dan, dan uh, ja. zit in een buurthuis of zo, het ja, is wel okay. een kerk, leuk. Ja, leuk. Maar in Haarlem, in Bloemendaal, en je kunt, er is een website, en het het Gluren bij de Buren.nl. Nou, Gluren bij de Buren gewoon aan uh, elkaar geschreven. Nee, ga verder. .nl, uh, take five. Take five, we gaan verder.nl take 5. Take 5, Dave Brubeck. He? Dave ja. Brubeck. Nee, ja. maar hiermee mij, hier mij geef ik aan dat de laatste seconde ingaan uh, voor de, dat de klok van 10 uur. Uh, maar, maar mensen, gaan dan massaal naar Haarlem. Ga, bezoek de website glurenbijdeburen.nl. Dan kun je zien waar in Haarlem, Bloemendaal, Overveen... Je moet wel goed naar de adressen kijken... want straks zijn ze voor het verkeerde raam... de rode lamp erboven, kost je gauw 100 euro. Ja. Ja, maar, ja, maar, maar, maar heb jij ook je huiskamer opengesteld? Ik heb niet mijn huiskamer opengezet... Ja. want, ja. want ik heb, elke keer heb ik die Willem Bruis heb ik voor mijn raam ja, ja. gesteld. <laughs> <laughs> Dat moet je niet willen.